Uur. Goedemiddag, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS of 3. In de herfst kun je je weer laten boosteren. Iedereen vanaf 12 jaar krijgt weer een uitnodiging voor een tripje naar de coronaprikstraat. Half september worden de eerste verstuurd, vertelt politiek verslaggever Wilma Borgman. Eerst gaat een uitnodiging naar de mensen die ook een uitnodiging krijgen voor de griepprik. Naar mensen in de zorg ook. En als die zijn geweest, dan kan iedereen boven de 12 die dat wil zich weer melden bij de prikstraat. En dat heeft het kabinet besloten omdat er toch rekening wordt gehouden... Met een toename van het aantal besmettingen in het najaar met alle gevolgen van dien. En op deze manier hoopt het kabinet die golf voor te zijn. Het kabinet hoopt in de herfst vaccins te hebben die specifiek werken tegen Omicron. Een Russische soldaat gaat toch niet levenslang de cel in. De militair schoot een ongewapende Oekraïense burger dood en kreeg daarvoor in Oekraïne levenslang. Maar daar was een advocaat het niet mee eens. In hoog beroep heeft de soldaat nu 15 jaar cel gekregen.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 In de regio Noord-Holland staat een file op de A9 ook maar richting Amstelveen. Tussen Bad Overdorp en Amstelveen Stadshart is de vertraging een kwartier. Op de Ring van Amsterdam de A10 Noord richting Utrecht voor Zeeburg ruim vijf minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 Running free, you.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 Gave to me, you're all in all, and now I feel ten feet tall. Sunny, one so true, I love you, Sunny. Thank you for the truth you've let me see, Sunny. Thank you for the facts from A to Z. My life was torn like windblown sand. Then a rock was formed when we held hands, Sunny. Sunny, once so true, I love you, Sunny. Thank you for that smile upon your face.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 Like Next train will be leaving from platform one.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 Ze is vertrokken met mijn hart op Centraal Station Nachtelang vraag ik me af of zij daar nog komt Ik het niet meer uit mijn hoofd, dus ik ga terug waar het begon Lijkt wel bezet hoe ik liedjes voor de zing op het perron Ik weet niet eens hoe je heet en wie je bent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 Centraal Station Nachtelang vraag ik me af Of zij daar nog komt Ik ruikt er niet meer uit mijn hoofd Dus ik ga terug waar het begon Lijkt wel besetel Ik kieetjes voor de zin op het veront Al moet ik slapen hier Ik wacht op Centraal Station Er is een hele kleine kans Dat zij hier nog komt Shake it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 Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het water in de Rijn, de Maas en de IJssel staat zo laag... dat Rijkswaterstaat op sommige plekken een inhaalverbod heeft ingesteld voor schepen. De Russische soldaat die in Oekraïne tot een levenslange gevangenisstraf is veroordeeld voor oorlogsmisdaden... krijgt een hoger beroep een lagere straf van 15 jaar. De 21-jarige soldaat heeft bekend dat hij een man van 62 ongewapend heeft gedood. En keeper en aanvoerder van het Nederlands vrouwenelftal Sari van Veenendaal stopt per direct met voetballen. De 32-jarige speelster speelde in totaal 91 interlands en ze kiepte onder andere voor PSV, Arsenal en Atletico Madrid. Het weer vanavond en vannacht blijft er droog. De wind gaat liggen en de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. Morgen is er veel ruimte voor de zon. Het wordt dan tussen de 22 en 27 graden. ZFM met een hoofdletter zet van zon, zee, Zandvoort en Zomerits.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 You are me and mm -hmm.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 When you're moving in the positive Your destination is the bright